En daar gewoon even aan te houden. Die trillingen doen heel veel goed. Hier zo van de wereld. Van je Die boeddhisten hadden dat ook al gedaan. Zo kan ik mezelf wel tegen. Wat betreft uh, in het moeilijk participeren. Op een bepaald moment gewoon uh, niet meer rustig. Maar ik toen, heb wel een soep hele kind, In, in, uh, in, Rome, in. Op een bepaald moment was ik er uh, helemaal uit, uh, Toen was ik. Uh, ik probeer ja, altijd dat rondje te volgen wat dan wordt gespeeld. Maar bij sommige niet, is En dan denk ik: Verenigd, ik kan beter even niks doen. Ja, vanavond als ik speel, uh, vooral geen rondjes spelen. Rondjes? Ja, dat vind ik voor mezelf altijd wel prettig. Als je iets aan het improviseren doet. Afgaan, alles is het maar zo'n drie akkoord. Mijn dochter is de Ik ben Dit op, op, op, op, op, op. Nou krijgen we eindelijk echt een mannenprogramma, want twee uur van dat vrouwengezeur, ik kan er gewoon eigenlijk heel slecht tegen. Ja, en waarom luister jij, omdat je de technicus bent? Nee, maar ik moet het wel bijhouden. waar kan je niet tegen Tegen dat vrouwengezeur. Dat ieder gesprek, dat duurt heel lang, het gaat eigenlijk nergens over. En een lol dat ze hebben, dat hebben wij mannen nooit. Nee, nee, nee, nee. nee, wij zijn altijd heel serieus We kijken naar een topgear En dat is de enige rol die we ons kunnen permitteren Dat bedoel ik ja, Ik kijk geen topgear Nee, maar jij pokert weer, dat is ook een echte mannen dingetje nou, ja, dat Bijna nou, doen niet meer doen, Ook bijna ja. niet meer, zie je nee. we, we, we worden ouder en we worden slapper wat, wat vind jij Zaja. er nou van? En we worden moe van de politiek Want die hebben het alleen maar over Problematiek en als je maar lang genoeg luistert, dan word je vanzelf ziek. Een aanpakken aanpak is dus, toch uh... empirisch? Ik weet niet, dat moet je aan Floris vragen, die je al studeren. Dat is een mooi woord, dat betekent dat ook weer. Daar kan ik het aanpakken, of zo. Of oh, we moeten. Hoe kom je aan het woord? Uh, Belgische tv gekeken waarschijnlijk. We gekeken. moeten ons even voorstellen, denk ik. Ja, komt ja, ja, ja, ja, ja, ja, hij misschien wel zo ja, geleefd. Jij klets er nou eens niet doorheen. Wie ben jij? Wie ben jij? Jij Kijk, mannen die zijn gewoon altijd serieus. Dit is nou een gesprek, een echt mannengesprek. Ja. Maar wie ben jij? Nou, dus, heb je de achternamen, want mannen spreken alleen met de achternamen nee. aan. Dus je hebt werd. Nee. Kijk, dat vindt hij nou leuk. Dat vindt hij nou leuk. Hoe heten die snoepjes ook alweer? Die kleine uh, Bertes, bruine snoepjes. Weerters ja, zijn dat zijn drolletjes van een... Weerters echte. Ik heb trouwens een Nicole Lieberweert gezien. Uh, die is BHV bij de Mimelhassastra. Ja, is grappig is dat hè. Dat, is ook? Dat, dat? het ook nog familie allemaal is. Want jij ja, hebt er niet zoveel. Dus het is gewoon ook nog familie. Nee, we hoeven ons zelf niet voor te stellen als een Guus maar even goed voorstelt. Maar nou, hoe heet jij dan? Ik Opma. E, oh, ik heet de Guus. Maar, maar jij heet nee, Opma. Nee, nee, Opma. Nee, ja, deze ik met Lieberweert... Weert. oké, Weert, Okma. Floris. Oh, ja, Wat dus. een Dat leuke achternaam heb jij. Ja. Graaf Floris is hij. Oké, okay, Floris. En ik ben Hans. Nou, Floris en Hans en, en Okma. En Weert. En Weert. Nou, <coughs> het moet een hele gezellige avond gaan worden. Dus we zijn er echt met z'n tweeën hier. Ik denk, een flegmatische avond. Ja, wat is het woord dan? Ik weet niet wat, ik wou het proberen gewoon zo ja, wel, uh, in een zin. Dat klinkt, ja, wel. klinkt wel echt... Uh... Flegmatische avond. Met veel flegmatiek. En ook mensen die dan flegmaticus zijn, denk ik. Ja, misschien dat er wel een flegmaticus kan bellen. Op een Zien we wel, het gesprek met mannen is ook dieper. Het gaat veel dieper. Nee, je moet, je moet eventjes oppassen dat je, dat je niet meteen gaat beschrijven of er iets gaat groeien. Als je zo'n dus vuurtje hebt en je gaat meteen blazen, dan kun je het uitblazen. Dus je moet wat meer, meer inhoud op dat vuur gooien en dan kun je naast zeggen: Oeh, ik vuurtjes. Ik, ik ga het flegmatisch ja. Doe ja, je je even goeien. flegmatisch googelen. Doe jij even flegmatisch googelen. Er wordt nu flegmatisch gegoogeld. Vlegmatisch. Nee. <laughs> flegmatisch. Een ander woord: er, f l e g m a t i s c a Ga. Ik kan nee, me ook herinneren. Flegmatisch ga is gewoon. Dat is, je komt zeker van vriezen. Ja, ja. Ik kan me herinneren ja. dat het in de voetbalwereld ook wel eens werd gebruikt. Een flegmatische speler. Ja, ja, nee, ja, dat is heel goed. Dus het zal een ja, kijk, al, eh, de... kijk al, al, al voor Voordat Google er was, hè. Klak klak heeft he? hij al een antwoord? Ja, hij zit close. En Hans die heeft er niet eens voor gestudeerd. Die kan het gewoon. Maar misschien is er een. Preciezere duiding. Ja, die is ze zeker. Ja. En het heeft. Nou heb ik er uh, eventjes naar gekeken. Flegmatisch of flegmatiek is een temperament of een persoonlijkheidstype. Yes, yes. Mensen die flegmatiek zijn, worden geacht rustige, kalme, reagerende mensen te zijn. In de Griekse oudheid, ou, uh, oudheid werd van hen verondersteld dat ze te veel slijm, een van de vier ...lichaamssappen hadden. Deze humor, wat zei je Welke lichaamszappen? Zou werd ontwikkeld door Hippocrates en door Galenus verder uitgewerkt en bleef heel gezaghebbend tijdens de middeleeuwen en langer daarna. nou ik kan hier weinig chocolade maken. Maar het vloed is gewoon zo. En als het gewoon op een gegeven moment de, de, de is dan kunnen ze gewoon op, dus. Ja, altijd, nee maar. Is gal. Ja, dat is, nee, maar. Precies, als je gal nee, is gevonden dus ja, voor of melancholie... Ja, ja, dat is weer wat anders. Zie je, ging weer een Maar je ging over flegmatisch. Flegmatisch. Ja, maar, maar kijk, nee maar. Kijk, dit is dus het lekkere van mannengesprek. En er wordt gewoon niet gelachen. Dat je veel gal hè. Dat je veel gal hebt. En er wordt door elkaar heen. Ja, ja, ja, ja. Maar dit vind ik een wijvergesprek, echt zo. Een flegmatisch persoon is rustig en weinig emotioneel. Behalve met slijm is er een associatie met de winter, nat en koud, en met het element water. Hoewel flegmatici, tevreden en aardige mensen zijn, kan hun verlegen persoonlijkheid hen hinderen bij het tonen van enthousiasme en bij het zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Ah, zoals ik Cohen heel of heel zo. Warm, dan vind dan ik, ik Cohen een heel goed voorbeeld. Oké, dan ben je nou blij met deze beschrijving? Of vind je het woord, mooi? Ik vind het woord mooi? Nee, het is wel een blinde vlek hoor. Ze zijn consiste consistent, ontspannen, rationeel, nieuwsgierig en, en mm. oplettend. Goede eigenschappen bijvoorbeeld, administrateurs en diplomaten. Mm -hmm. Mm -hmm. Evenals de sanguinische, sanguinische persoonlijkheid heeft de phlegmaticus veel vrienden. Maar de phlegmaticus is daarbij betrouwbaarder en meelevender. We hebben nog één bloed, of één stroom hebben we nog over. We hebben dus de gal, we hebben de phlegma, we hebben de sanguine, dus het bloed. En de cholerisch. De cholerisch, oh. Dan, ja. ben. De cholerisch de koleren. cholera. Cholera. Ja, dat gaat er wel blijken. Ja, maar je, je, dit is dus echt een duidelijk een programma. Oh, met inhoud. En, en je leert er ook wat van. Yes. Ik, ik, ik vind het geweldig eigenlijk. Mooi, dan kun je afsluiten. Ja, het is bijna tijd. Maar je moet natuurlijk niet, je moet ook op niet op, stoppen. Ja, nee, maar... Hé, hey, doe dat nou niet, joh. Hij deed expres, hè? Hij deed, ik zag het ook, hè? Hij deed het expres. Ik hoorde trouwens dat er iets bijna op grond zit. Dat hoor, is nou stien, precies moet het hele badkamerstemminggevoel. Ja. Dat, badkamer yes. dat, dat we hier ook echt zitten. Yes, yes. En iemand laat ze sikje vallen. Ha, ha, ha, ha, Nou, dat is een grapje. Nee, oké. Okay, maar als... nou, het is in ieder geval een mannenpraatgroep. En uh... ja, dan mag dat <tie> dat soort dingen zeggen, ja, ja. Zeg, ja. Eigenlijk mag je alles zeggen, toch? Jij mag alles zeggen. Mits het niet beledigend is. Vind ik ook. Ja, ja nou en moet, nou, Ik moet me nu gelijk inhouden. Ik durf ja. nou helemaal niks meer te zeggen. Precies. Nou, ik mag toch wel beledigend zijn als het gekscherend bedoeld is. Dan ben je er nog mij wel gewoon beledigend. Ja, en, en, en wordt het wel opgevat als gek schreeuwen? Ja, scheer je dan de gek of scheer je dan jezelf? Eh, ik mag hopen van wel. Nou, dat vind ik een duidelijk en een helder antwoord. Oh. Hier hebben we dus ook. Het antwoord op mijn vraag is: Dus ik hoop het wel. Ja, een, ja. be, een, ja. een, een, een belediging is. schreeuwen dan Bij die de schoen vasttrekken een aantal. Ja. Deze heb ik aangedaan. Is iemand uh, een naam noemen die dit niet is eigenlijk? Bele het woord ledig, leeg, belediging. Is dat je iets wat voor iemand van waarde is, leeg. van die waarde ontdoet met woorden. Waardoor die Anna zich dus beledigd voelt. Je gewoon bellen naar Ede? Toch? Nou, je ziet gewoon bellen naar Ede? Nou, ik vind dat leeg. ook wel. Een, uh, een oké okay uitleg. Maar een belediging is gewoon iemand. Als iemand mij beledigt, dan heb ik zoiets van. Dan voel ik mij gekrenkt, als het waar. Ja, maar bedacht, jij erven. bent toch degene die zich beledigd voelt. Stel je ja. voor iemand probeert jou te beledigen en het doet jou niks. Hoe kun je dat nou vol tegen een beledig erg? Ja, wat dan? Dan... Kan dan? dan is er ook niks aan. Dus stel je voor iemand zegt iets tegen jou, is helemaal niet zijn bedoeling om jou te beledigen, maar jij voelt je dit beledigd. Nou, dat mag toch wel melden. Het zijn allemaal mogelijkheden, toch? Ja, dan is het ook meer mijn probleem in dat geval. Ja. Als je heel gevoelig bent voor... Uh... Ja, zeker. Ja. Maar, maar stel je voor... hè, uh, Als je iemand zou willen beledigen... Wie zou je dan het, uh, het, liefst, het liefst beledigen? Nou, daar gaan we. En Goeiede kies gewoon iemand uit op de chat... En dat zijn, zijn allemaal namen. Burger is Is Burger er? Ja, die is, ja, ja. is natuurlijk gewoon... Dat is makkelijk, Die, die voelt zich bijna nooit beledigd. Dat kan je alles tegen zeggen. En het is sowieso opgenomen, dus er kan je niks gebeuren. Oh ja, dat is wel ook. Toch? Dus ik ga voor Burger. Oké. Okay. Wil jij nog iemand van de, de, de, de, de chat beledigen? Het is leuk hier, lieve mensen. Kom alsjeblieft <laughs> naar de chat toe. Want je kan zomaar een paar beledigd <laughs> worden. Nee, ik, denk, ik heb, ik heb uh, pas met het uh, beledigen, want uh, dat doe ik al genoeg. Ja? Ja. Uh, uh, nou, nou, ja. Is nou, zeg, waarom, waarom beledig je mensen nu? Ik geloof niet dat je het bewust doet. Want je beledigt ze nu door gewoon niet, te niet mee te doen. Je, we, het is gewoon een radioprogramma en we, we gingen gewoon uh, beledigen. Nee, hij heeft ja. je mannentaal mannetaal. Dat is okay. mannentaal. Nee, dat is jouw visie. Hey, klootzak, geef dat eens even aan. Eigenlijk <kluziek> oh, moet je bek houden. Ja, dat is beledigend. Dat is gewoon, dat is duiding. Ik zag laatst op uh, Facebook een uh, verschil tussen mannen en vrouwen. Dat mannen beledigen elkaar, maar ze menen het niet. Ja. En vrouwen die geven elkaar complimenten en ze menen het niet. Ja. <laughs> ja. dat is ook zo. <kluziek> ook echt briljant. <kluziek> Ja, dat ja een, en het ja. Kunnen, een andere, andere zinnetje die in dezelfde wijsheid zit, is uh, als mannen een relatie aangaan met een vrouw, dan hopen zij, hopen de mannen dat de vrouwen nooit veranderen, en de vrouwen hopen dat de mannen wel veranderen. Maar hm. nou, dat is er weer minder goed voor gebracht, vind ik wel beter Ja? Nou, nee. nou, zeg het eens even met andere woorden. Met andere woorden wil ik zeggen, dat het grapje van Floris een beter grapje was. Oké. Okay. Nou, dat mannen, andere mannen, beledigen en het niet bedoelen. Niet menen. menen ja, niet menen, niet En vrouwen, die geven elkaar complimenten. En dat menen ze niet. En dat vind ik toch een pittiger beschrijving dan, dan mijn relatieverhaal. Oh, uh, komt er ook was het nog een relatieverhaal? Olifant met lange staart dit is een hele verhaal, ja, het... Oké, okay, ik, ik zie nu een roze olifant. Ja, je hebt te veel gedronken dat staat <laughs> Nou, nah. de lering Ja, precies. Oké, okay. delirium, hè? Ah oh, ja. Want nou, jij had ja. ervoor gestudeerd, oh nee, jij kon het gewoon. Hij heeft ervoor gestudeerd, ik moet dit wel allemaal uit elkaar halen. Ik houden. heb ook gestudeerd, maar ik heb het afgehaakt. Misschien de wijsheid. Ja, hij zat wel. op de, de huishoudschool en uh, breien afgehaakt. vond hij leuk, maar. Uiteindelijk was hij afgehaakt. Er is een kunstenares die heeft in uh, Londen een hele Kamer gehaakt. Inclusief zichzelf. Ja, ja uh, maar de de gaan we consen. dat nou doen of niet? Nee, ik ga het niet zo doen. Wat ben je nou aan het doen? Er komt er geen aanval. dus van die uh, gasten die doen breiwerkjes oh, ja. om allerlei uh, ja, dingen zoek. in de stad heen. Ik heb. Uh, uh, ja, dat is ja dit wildbreien. is zelfs een brugleuning en zo. Ja, ja precies. Dat zijn ze op een moment gewoon weggestaan. Ja. En uh, ik weet niet hoe ze dat <laughs> precies noemen. Er is een naam van of... wildbreien. wildbreien. Oh, ja, allemaal, wat is er werk? <laughs> ja. En zij uh, doen het met het doel <coughs> om het leuker uit te laten zien. Hmm, Zoals iemand die heeft een, een ander leuk doel... gewoon door een uh, sabloon met een hoge drukspuit op zijn tegels... En dan gewoon allemaal teksten neerzetten. Want ja, hij maakt het schoon. Het idee is dat hij dus niet gravity doet, maar dat hij gewoon ja. het schoonmaakt. Bijvoorbeeld op een vuile vrachtauto. omdat wij dan toch ja, markering aanbracht Op een vuile vrachtauto, weet je wel? Ja. Dat je inderdaad zo'n soort, uh, ja, bijna zeefdrukachtig iets. Uh, en dan zo met zo'n zo hoge druk spuit. Ja, dat is een mooi ja. idee. Ja. Kun je ook mooie dingen maken? Het is niet gelukt. Het is niet, wel moeilijk om een schildoont stil te halen als je moet doen. Yes. Wel een schildoontdussiepuntje. Even snel lijken. <laughs> <Yeah. laughs> yes, you got a point, Ben. Ja, yeah, je mag een plokje. Want ik ja, doe je deze zo dan je zeggen, vloep, en dan ga ik zeggen vloep. Bezin, eerlijkheid. Oh, je gaat hem eruit halen. Een wijze. Oh ja, dat snap je niet. Nee, en dus gaat hij niet van slapen. Ja, dat is mooi. Nee. Dat heb jij nou weer gedaan, want je ja, hebt er verstand van. Ja, dat is ook het leuke van mannen die ergens verstand van hebben. Die zijn ook heel goed in dingen kapot maken. Ja, en niet zeggen wat er precies gebeurd is. Nee, nee, nee, want... Maar daardoor leren ze wel voor de volgende keer. Hey, wat is je telefoon? Hey, hey, er werd ergens... Ja, ik had ook gevraagd, maar hij... Uh, kan je niet anders dan afwijzen. Afzeggen. En het, het is een interessant gesprek... We gaan helemaal de diepte in. Wat, wat, wat ga je nou doen? Ik ga maar een beetje de boel herstellen. Kijk, zelfs dat de vetten. Oké, dan gaat het goed. Hè? Nou. Dat is er ook nu wat er gebeurt. De doen zitten zit er ook altijd zo Al was het maar dat ze alles zitten het wachten om met z'n allen massaal weg te gaan. Vanwege dat jij een gitaar in je hebt gezet. Wat is een guitar hier? Hoor. Oh, ik heb een... Uh, gesprek, ik, het dan hier, met... ik heb een guitar. Oh, ja, de, de, de... ja, ik heb net gestemd, jongen. Ja. Nou, Laat het zo zeggen. Ik heb mijn eigen grote geluid. Zonder stijgen. Geweldig. Dan ga ik je zo begrijpen. Oh, dus luchtgitaar. Nee, dat is gewoon echt in zo'n uh, plastic videospel. Oh, ja die ken ik wel. Ja. Ja. Iedereen dan denkt dat ik daar wel heel goed in vind. Dat vind ik voor de ja, ik denk. Ik heb het echt nog nooit geprobeerd. Het speelt er maar om door de band te vallen. <laughs> ja. Maar het is niet dat het wel even zo is. Het is he. wel even ja. ja, Ik denk maar, het wel, ja. Het is Zout uh, pakken voor een mooie bouw dieren van mij. In die geval, geval, geval, geval uh, nee, staan open. Nee, die moet gewoon staan open. Wij zijn mannen, wij hebben geen geheimen. Oh. Wij zijn er veel te dom om een tot te hou. Oh, maar de vrouw is het verhaal dat ze uh, ook hetzelfde zeggen. We hebben geen geheimen, maar je begrijpt het niet. Ja. Ik heb laatst een, uh, over oh, zijn die ze laatste heel mooi uh, uh, iets gehoord dat uh, het, het hebben, het bezitten van dingen, mensen het gevoel geven dat ze belangrijk zijn. En ik hoorde net dat gesprek over geheimen en toen dacht ik echt van uh, wanneer is vertel je geheim niet door. Als het belangrijk voor je is dat het niet doorgeteld wordt. Dus als het belangrijk voor iemand is dat het niet doorgesteld wordt, dus is het belangrijk dat jij niet doorgesteld is, is het zo belangrijk. Je hebt een geheim voor hoe je dan belangrijk bent. Voor dus is, heel... is het belangrijk? Is, het is het belangrijk? Voor Dat is het Zo ook is het <laughs> weten. Ja. Er waren vroeger van die uh, professionele uh, vingersmeden en brandkastenkrakers en van de dievengilde. En die vertelden ook van. Uh, je moet nooit vertellen, je moet nooit over je werk praten. Zij zagen het als hun werk. En er waren altijd gastjes tussen die wilden pronken met hun vakmanschap. Mm -hmm. Die praten erover en die werden vaak later gewoon een keer gepakt. Gepakt? Door de politie. Ja, er was toen, toen ook nog zo'n hele beroemde. Die... die, die die kreeg het gelijk met een politieagent. Als dus een stok. Ze deden wel iets bijzonders, iets wat niet zeg mocht. Maar. Heb ik het nou niet zo uitgevoerd? Nee, die nee, had mee uh, mee hele goede. Ze dus dus het is, mee. Mee. is gewoon. Uh, ja, de zonde, het waar hij bij zat. Ik ja, denk dat, dat. ik zometeen weer kan zeggen dat het precies van je portemonnee okay, van je horloge is. Laat jij nou even achter en Al mijn, mijn, mijn maar, rotzooi. Die ik ben één keer zo iemand te tegengekomen. Zo en die, ja, die stootte me helemaal lichtjes aan. Ja. En toen was ik ineens met grote Maar ik had ook een weier op met met de kant. Want de je zaad was makkelijk. Nee. Maar ma ik voelde ja, zijn ja, houding nou nou helemaal niet. Ja. Ja. Dat zijn dus uh, afschuwelijke uh, ongediertes. Uh, afschuwelijke ongediertes hebben we daar nou wat, mijn heren. Bedwansen. Heb je dit een stukje over afschuwelijke ongediertes? Verrezen. Uh, nee, ik vind uh, ongedierte hoort er ook bij. Ja, dan... ja. ja zeker. Dat is ook. Ja, bij z andere mensen vind ik het prima. Of, of, of, ja, of je moet willen zingen. Nog iets, zie uh, je. een trucje om Mag ook gewoon daarna kijken? Dan heb ik het geluid. Ja, <lacht> zeker. Oh, we, we houden het allemaal in de gaten. Hè? Hé, heb je niet een. Uh, een ja, juist ja, in de gaten. Kijk er daar is dan. Heb je niet een fuzzig Een fuzzig liedje. Over slakken. Slammerig. En kakkelakken, en mieren die krioleren. En eh, vergeet die wormen niet. Of een doos vol met maaien. Ga je vissen langs de waterkant. Laat je je verrassen, Verder, er zit een vis aan mijn haan. Ik haal hem eraf, wat is dat meest slijmerig? Ik denk dat ik dat voortaan maar laat. Kan bijvoorbeeld uh, beginnen met een verhaaltje. Over de grote dwerg. Een grote dwerg die werd gepest, maar niet nee. zo groot als vergelijking met een andere dwerg. Nee. ZANG EN Slijm, jurkje niveau. De <tie> statiek <tie> hebben we nu afgehandeld. We gaan nu over nou, naar het sanguine bloemen Bijvoorbeeld, ja, natuurlijk ja, dat, dat het een volbloemen. is de he? het het vol, uh, ja, mannen die baren uh, willen. moet baren zijn? Jan Pietorens en Koneel die hebben baren, die hebben baren. Jan Pietorens. Als je en dan gewoon, als je als je nou We zitten hier met vier mensen. En het, we, we zouden bijvoorbeeld een ontzettend goed chanticoortje samen kunnen zijn. Oh, dat is leuk, maar kijk, dan dan we dat nou, Het is... Ja. Jan Piet Kijk, dat weet jij dan weer. Maar dat zou je dan kunnen invullen, weet je wel? Want ja. uh, dan, dan zou ik bijvoorbeeld zeggen... Jan Piet En dan kijk ik vragend om me heen. Ja. En dan zeg jij... En Cornel! Weet je wel? En dan heb je alweer een dan hele tier. Ja. Van... Ja. Dus is eens iets meer voordat. Ja. ja, nee, maar ik... Je kan het zingen doen. Jan, Piet, Joris en Cornel, die gingen baan, die hebben baan. Jan, Piet, Joris en Cornel, en die hebben baan, zijn varen mee. Alle die we met een kabel varen, moeten door de beiden zijn. Jan, Piet, Joris en Cornel, die hebben baan, die hebben baan. Jan, Piet, Joris en Koneel, die hebben paar en zij vader mee. Nee, dan is het binnenbordje, noemde Binbordje. Weer een ging uitvaren met zijn bootje naar zijn Dat De weg was recht, de weg was krom Nooit kwam weer een bordje mee om. 1, 2, 3, 4, 5. Seven, en je en is. En de zeeën, wat is hier Een bordje gebleven, de geur, hij is niet daar. Hij geur, naar geur, Zo Zo, de he. niet. Het was een <Respectful> geur, dit, dit zijn dus geur, de geur, de Iedereen denkt dat het volwassen schepsels zijn, die ze horen. Maar we hebben hier een ongelofelijke, te gekke, vocoder. En er is een mannetje langs geweest die heeft het allemaal goed ingesteld. Ik wil die service erachter Ja. Nou, dus. Heb jij ook nog een ideetje? Nou, Ja, dus hebben we gewoon al die doen. Nou, gaat hij een beetje achterover waar we zouden al die <kugst> Maar vertel nou eens even, dit jij. Eigenlijk, eigenlijk een beetje een paar aan de Ik word zo bestopt met vragen. Als ik degene ben die het meest moet invullen. Jij bent degene die eigenlijk alles moet invullen. Van jou is het meest. Ja, waar de energie vandaag al, rode de jas. Ik zal de andere keer dan doen. Ik zal even mijn rode. Hij, hij, is... hij gaat zich nu even verkleden. Het is dus ook een reden waarom je er niet is. Niet, niet het ah, gevoel ja. hebben dat je, iets, dat je iets moet. Nee, Ook niet als die vragen gesteld wordt. Ja, er het flink opgevoed. Ja, maar dat, dat is in je eigen hartjes, manneke. Uh, het is een hoe ik op reageer. Het is dus inderdaad wel wat ik dus doe. Het maar... is ook oké okay, hoor. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, het is inderdaad het samenspel in dit geval. En mijn ja, de oplossing. Van... Ja, het is altijd zo. Zelfs boos worden is een besluit. <lacht> boos worden is een besluit. Ja. <lacht> dus stel je voor, ik besluit nu gewoon om boos te worden. Dan, dan lukt dat. <lacht> Mij lukt het in ieder geval niet. niet, niet maar dan probeer maar. En ik denk ook wel dat je het kan. Even goed. Ja, hij is aan het Ik zou niet weten waar ik boos over moet worden op dit moment. Oh, dan ga je zo bedenken. Ja? Oké, ik kijk even naar de chatters, want we. Met beledigen ging het niet. Dan gaan we nog eens even naar de chatters terug. En wat moest ik ook alweer? Boos worden. Boos worden. Nou. Nee, jij mag ook vloer. Uh, op wie zal ik dus boos worden ja Ketwiesel ik, ik ben ontzettend boos op Ketwiesel want Ketwiesel die heeft mijn naam gepikt zo heet ik al vanaf de middelbare school mijn naam was Ketwiesel iedereen noemde mij Ketwiesel en toen had ik Jezus noor en een baard en toch zagen ze het al in me en dat was van die film, destijds. Oh, van, TVC, van de serie. TV-Serie, ja. Dat is ja. ja dat was een man die door de tijd reist, hè? Ah, ja. met, uh, met een lange haar en een baard, toch? Ja, ja en, uh, en, en een pad had hij. Oh. Nee. Zo sprekende, of... Uh... Nee, maar daar had hij wel gesprekken mee, volgens mij. Een soort uh, communicatie... Uh... En hij andere... probeerde iedere keer wonderen te verrichten en het lukte niet. Net zoiets als wij... Het zo lijkt eigenlijk op ons mannen. Nou... Je probeert de hele tijd wonderen te verrichten en je gelooft erin en je blijft erin geloven. Totdat je die boot dus te dicht langs de kust laat gaan, dan schoon je de hele boot open. Ja, maar dat was familie van jou, hè? Nou, ik nou, je aankijken, ik zie het gelijk. Ja, maar mijn... Uh, ik word niet Katsu genoemd. En dat werd ik kap kapitein wel. Oké. Okay. Katsu is het Italiaans woord voor... Nou, ekel. En, en hoe noemen ze jou dan? Wuppie. Want Cat uh, was dus, uh, in mijn tijd al voorbij. En uh, toen kwam op een gegeven moment drie leuke jonge acties van de Wuppies. Misschien zelfs een Abraham. Uh, ben je nog thie. zo jong? Die Wuppies, dat is toch al... Uh... Nou, voor de Albert Heijn had je, had je uh, vader Abraham, die heeft nog een wuppie gemaakt. Oké. Okay. eerste had hij die Smurf lief, dat was zo'n hit. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga een wuppie maken. Zo'n bolletje, zo'n uh, klein bolletje vol... Twee op en twee voetjes onder zoals een puppy. Dat is een ikkendel van thuis. Met en... ouders thuis heb ik dan een originele puppy. En dat past wel op het kapsel toen Dat die ook omhoog en opzij. Dat is eigenlijk nog steeds. Dat is het mooie als er geen camera is. Het is echt een, een euro. Niet een afro, maar een euro. Het is een hartstikke afro. Een euro afro. Eigenlijk. Ja. de euro nog gaan verdelen in de euro en de euro. Nee, ik niet. Ik vind de zuur vind ik wel een leuke munt. Die ja. zou ik graag in die, die landen, in die landen zijn ook zo'n mooie. PIX-landen, hè? Portugal, uh, Ier <laughs> uh, Ierland, Griekenland en Spanje. Maar ja. Italië. Nee, Italië was natuurlijk ook. De I van Italië. Ja. En er zijn nog wel mooie landen die ja, best wel moeilijk te hebben om de financiën rond te krijgen, wij mogen nog 10 miljard gaan bezuinigen. Dat is leuk. Omdat we een groei hebben van eh, Dat we kind van 0,9%. Gaan die huizenprijzen omlaag? Die uh, de huizenprijzen die gaan zozeer omlaag. En het leukste is eigenlijk, ik heb het idee Excuse om naar Spanje te gaan verhuizen. Nou, Want daar een we je... landbouwgoederen kopen. Ook, nee, maar je hebt daar een dorp en daar kun je gewoon voor 15 euro in de maand je eigen huis bouwen en wonen voor 15 euro in de maand. En die bouwstoffen dan? Alles bouw... krijg je. Krijg je? Ja. Of oh, zo, zo wanhopig zijn ze daar niet. Nee, dat dorp dat is al twintig jaar lang anders zoals iedereen. Ze hebben daar niet eens in de bank. Oh, dat is zoiets als in Denemarken. Ja, nee, maar die gasten verdienen 47 euro per dag. Twee hm? maar 15 euro hoeft te betalen voor je huis? Ja, maar ze verdienen 47 euro per dag. En het kan dus betekenen dat je staat te schoffelen, maar het kan ook betekenen dat je weet ik veel wat aan het doen bent. De architect bent, of de directeur van weet ik veel wat. Het communistische rivij, we, Een soort Che ja, Guevara-dorpje. She waar? In Andalusië. Oh, nou, dat is een lekker mooi gebied. Heel mooi en lekker warm. En je kan vlakbij skiën. Wat? En zonder. Water. Ja, in Andalusië hebben ze namelijk ook bergen. Oh. En het heel is heel geinig bij bergen. We hebben daar ooit wel eens de Winterspelen gehad. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Voor, de, voor dwergen of zo? Nee, nou. Nee, dat was ook voor grote mensen, maar we hadden toen niet zo'n grote tv, dus het een dwergen. Dat, okay. dat was dan weer dat. dat ja. ja. Nou, en dus we hebben ook nog een. Uh, laatst zag ik een film, filmopname van een Spanjaard die meedeed aan de Wereldkampioenschap van Schaatsen in Nederland. Nee, we, schaatsen erg bij het been. Nee, dat is een hele oude. Maar die heeft hier dus, wel alle Spaanse records toegevuld. Ja, nee, maar die ging dus hier in Utrecht. Op de kunstijsbaan dat ging die nou, dus. Uh, en uh, wij uh, zaten op de school daarnaast. Ja, nee, en wij gingen daar zijn. dus uh, gymnastiek leks wij dus op de ijsbaan. En uh, het leuke is dus, mm -hmm. wij hebben hem heel ja. vaak uh, zien schaatsen. En het leukste was juist een voorbij schaatsen. <laughs> hij is dus de beste schaatser van Spanje het is de allerbeste oh ja, nog iets, Kool uh, Cool Runnings ken je die film van een van uh, die ken Antiliaanse... ik van de, het, nee, het is van een Jamaikaan. nee, het is een Antilliaanse het, het is een uh, team, nee, het, nee. die heeft meegedaan met de Olympische Spelen ja. en daarom is die film gebaseerd, het is ja. het Jamaikaanse well, oké, okay, maar die film die gaat over Jamaica. Ja, Maar het is dus een Nederlands team uit Antillen ja. die heeft dus uh, meegedaan aan Maar eventjes Wat is. Nou, ik merk wel dat ik toch jas aan doe. dat dus, is hier. Yes, it is. Kijk Dat Dat geeft ook een bepaalde. Ja. Wat ga jij nou doen? Ik ga op. Ken je Kenny ken nog? Dat is van de. de... Oh mijn god, ik heb het kennen. En Daar voel jij je mee verwond. Dan moet je hem alleen nog dicht trekken, dan gaan we bril erachter. We hebben geen beeld toch? Nee, dat is me goed ook. Dat is wat. jammer, lieve mensen, er gebeuren niet ja. ja, allemaal je dingen, je, je de hele avond. En we hebben geen beeld. Ja, het is toch wat heerlijk? En als je wel beeld hebt, dan kijken maar twee mensen of zo, of vijf. Ja, daarom. Niemand durft te kijken. Nou, dan heb je het dus goede besluit genomen. De... Nou, dat is een heel mooi besluit. Maar vanaf volgende week hebben we wel beeld. En dat is dan ook scherp en helder en zo. Dus uh, als je de volgende keer alsjeblieft wat netter gekleed kan komen heren. Want de belangrijkste reden is gewoon dat er hier geen beeld is. Is omdat het ziet er echt niet uit. Geen enkele stijl. En ik, ik oh, dacht... Oh, dat vind ik wel... Dat, dat ik, ik dacht dat de mannen de... gewoon meer verstand nee, hadden dat... van mode als vrouw. Ja, je hebt trouwens wel een goed jasje aan. Uh, en heb je die onderweg je leerjasje? Je hebt standaard je leerjas aan. Hè? Ja, want daar zitten maar papieren in. in. Ja, ja, dat weet je tenminste wel veel als ik ja. <coughs> ah, baby don't care for sure. Maar show? Ik weet niet hoe uh, mannen mannen care care of mannen zo van te zijn. Nou vrouw. Mannen die hebben er veel meer kijk op. Vrouwen die, die, die zien dat allemaal niet. Ik nee, weet, die weet niet, heb je wel eens op de straat ja. gelopen zo? Nou, ik vind sommige vrouwen maken wel een feestje van hoe ze zich kleden. En dat gewoon alleen Bij mannen zie ik dat niet zo vaak. En dan zie je het in de supermarkt voor Sommige vrouwen die zijn totaal overdressed, die zijn er wat in doorgeschoten. Dus ja. Ik neem aan dat dat is wat je bedoelt. Nee, sommige hebben gewoon geen smaak. En sommige vrouwen zijn ook overperfumed. Oh, ja. ja, dit ja. ook voor over mannen geldt mannen dan. Ook voor mannen hoor. Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat heet Indonesische uh, douchen sinds ik zelf heb gezeten. Indonesische ja. douche, let even op, dames en heren. Je kan hier echt ontzettend veel op pikken en ontzettend veel leren. Vertel even. Ja, dus, uh, Gewoon even geen gitaar er doorheen, want anders kunnen we hem niet verstaan. De studentenhuis uh, met uh, studenten in de Technische Universiteit Delft. Er was ook een Indonesische student bij. Nou, de jongens zaten bij ons op de, in de Jaarclub. <coughs> en we kwamen eens dan langs bij elkaar. En het uh, is wat stiemtje Ja, dat is onze, uh, onze uh, flatgenoot. En die heeft net gedoucht. En dan heeft hij dus gedoucht. En daarna gooit hij flink wat geurwater over zich heen. Ja, ja. En dat heeft dus fenomenaal... Nee, het is spreekwoordelijk geworden voor Indonesisch douchen. Check je dat. Dat is met een luchtje dus. Ja, en misschien nog wel met water, dat weet je niet. Dat heb je niet gecheckt. Nee. Ja. Ik vind de kunst van die luchtjes, de subtiliteit eigenlijk, dat je maar heel weinig een heel klein stipje nodig, en dat doe je dan achter je oren of zo, en dan heeft het al zoveel uitwaseningen. Ja, komt het met je eigen geur yes, precies. Dat is een mooi, uh, Ja, precies. Maar soms krijg je ook een hele uh, onwelriekende combinatie. Dan gebruiken uh, <coughs> mensen bepaalde luchtjes en die hebben een bepaalde chemische eigenschap. En hun eigen lichaams... Sappen. Sappen. Reageren met... Dat spul en dan krijg je soms tijd, denk van wat ruik ik nou? Alcohol, ruikt. soms ruikt het zo naar alcohol. echt een hele sterke alcoholgeur. denk je, van, je, gaat nog niet je, je gaat je, je huid toch niet consumenten of zo met alcohol. echt een hele sterke geur. Ja. Ik, eh, vind, eh, ik vraag me af, waar heeft iemand voor het laatst nog de 47-11 geroken van, uh, van Colloi? Dat is zo'n oma-luchtje. Ja, maar dit, dat is, was wel. Een fris, met die doekjes was dat heel erg lekker. Heel cool en rook lekker. Maar ik heb die geur altijd niet meer gaan roken. En je weet dat het vroeger als medicijn gebruikt werd ook? Hè? Dat weet ik dus nu, dankzij jou. Oké, okay, nee, maar het is uh, Oude Cologne. Het is een speciale uh, combinatie van stofjes en dingetjes. En, en daarmee kon je bijvoorbeeld weer eventjes helderder van geest worden. En, en van alles en nog wat. En is het verruimd, dus? en Je Je hoefde het niet eens te drinken. Nee, maar... Het, het werd dus voor allerlei kwaaltjes en zo werd het gebruikt. Het werd het wel gedronken dan? Nee, en bijvoorbeeld voor overgangskwaaltjes van vrouwen. Maar daar hebben ze in het vorige programma geloof ik al over gehad. Ja, ik luister nooit. Dat is, <laughs> dus... oh, dit is weer... Hey, je krijgt straf van, uh, van je stoel. Terecht. Dat heb ik even een keval Zo. Goed. En, uh, Kijk, door... dit, dit zijn Axt. dan mannen. Die kunnen ook samen gewoon stil zijn. Dat is een goede tip. Maar dat is niet altijd de bedoeling van radio. Heewel. Omdat dan vooral belangrijk is dat er geluid is. Nee, ja, maar we kunnen, we kunnen dus... We ja, zouden kunnen afspreken, want nu even zoveel seconden stil. Maar, maar wanneer spreken we dat af? En hoe, hoe gaan ja, we dat afspreken? Het is mooi als dat in een ritme een het ritme van een conversatie gaat. Op. Dat, dat het al vanzelf aanpraken. komt. Ja. Yes. <laughs> Zekers. Op den duur dan heb je inderdaad over een aantal dingen gepraat. En dan kun je even denken aan waar gaat het zo meteen weer over? Wat zou nu een mooi, interessant onderwerp zijn? Een flower power jurkje. Heb je daar wat over te vertellen? Die kunnen soms heel charmant staan. Mm -hmm. Grote, grote ik heb een verzameling. Ik heb een tante is van 230 groen? kilo. Is, is, is, is het wat voor haar? Dat is meer power Misschien wel. Okay. Als het een ruim zittende jurk is, dan. <laughs> het zou ik aanraken. Misschien ja, dat, dat ze zich daar best wel thuis in. Ja, het is nog leuker als een iets over, overgewicht vrouw... Uh, een ketzoet aan heeft? dan dat, ja, dat kun je nog meer lichaamsvormen zien. Dat heeft ook wel wat, hè? Ja, smaken nou, ik hou bijvoorbeeld uh, niet zo erg van uh, bepaalde dingen. Ik denk dat iedereen dat heeft. Ja? Bepaalde dingen waar ik niet van hou. Heb. heb jij, ja, ik kijk jou zo aan, jij hebt oh. dat niet, hè? Jij vindt alles wel lekker? Ik heb wel dingen waar ik niet van hou, dat zeg ik. Dingen waar je niet van houdt. Ja, dat is zeker wel waar. Nou, Kun, kun je misschien een, een, een voordracht geven over de dingen waar jij niet van houdt? Ik zag uh, een um, jongetje die ging hallucineren. En hij droomde dat hij gebakken kippenpootjes met een krokante korst eroverheen. En daar werd ijs overheen gelegd en slagroom. En dan nog even als toefje uh, flinke chocoladesaus met een kerst erop. Ik vond het zo goor. Dat, dat is iets wat ik nooit van zou houden. Maar heb je echt gezien? Of was het verhaal? Dat was een uh, tekenfilm. tekenfilm? Ja. Ja. Ja. Nee, nou, nou, nou, nou. Dit zijn dus de stoere mannen. Kijk, dit is een programma voor jou. Diepgang voor diepgang. Maar dat is eigenlijk juist heel erg leuk dan. Ja. Maar je je vertelt het leven, echt. Ja, ik heb het gezien. Het ik zat er helemaal in ook. Ja. Ik dacht ook van, wauw. Maar, maar zo'n ervaring heb jij niet? Dat ik ergens helemaal niet van hou? Ja, vooral vanwege een tekenfilm. <kijkt> Kijk, want mannen die willen ook niet de hele tijd het over hetzelfde hebben, hè? Vrouwen en auto's hebben het toch wel gehad, hè? Een tekenfilm zo. Nee, nee daar nee, zijn we nou nee. net, zijn we net op aangekomen. Land, want nee. we waren dus eigenlijk... Eigenlijk bij wat, wat er Gert Verderi en Niet Leuk was. En, en zo zijn we in de tekenfilm. Nou ben jij aan de beurt voor de tekenfilm. Mm. En dan... Wat jij daar weer aan vastkoppelt, dat gooien we naar Hans, en dan okay. kan Hans weer en dan... Een soort jongeren met... Uh... Nee, ik vond, uh, als je het hebt over strips die uh, verfilmd zijn, vond ik bij Kuifje die stemmen best goed, best oké, okay, weet je wel. Je bedoelt de laatste, de uh, laatste film? film? Nee, uh, ik bedoel uh, die oude. Uh, oké, okay, die echte, echte film, tekenfilm ja. Want Steven Spielberg is er mee aan de hand gegaan. En die heeft, ik ben ja, er die is echt wat film hè? Ja. Ja. ja, en die heeft een soort uh, uh, computeranimatie uh, gemaakt van kuifje die ik best wel geslaagd vond. Oh, uh, best wel veel actie. Uh, heb je hem gezien, hè? Ja. Maar, maar, maar okay. jij kan dus op Kuifje nou weer inhaken? Ja, maar, maar nou moet je daarna wel, wel iets achterlaten... weer voor mij. Ja, het ging eigenlijk over... waar men zich aan kan ergeren... en waar ik me regelmatig aan erger is... ik luister vaak naar Radio 1... ook naar BNN. Maar dat heeft ook met Kuifje te, te maken? Dat heeft weer helemaal niets met Kuifje te maken. Dat heeft met erg kleine ergernissen okay. maar dan is er soms een discussieprogramma en er zijn meerdere mensen uit de politiek bijvoorbeeld en die kunnen elkaar dan niet laten uitspreken, die zitten constant door elkaar heen en als luisteraar vind ik dat erg frustrerend en wat ik dan doe is altijd switch uit of naar een andere zender toe gelukkig ja, ja. zit er wel een knop op. Ja, hebt er met een knop ja gelukkig en moet je de computer uitzetten dan. Hmm. Nou, het is een possibility. Maar je, je kan dan toch nog wel... Je, je luistert dan gelijk niks meer? Ik ben dan al meteen afgeleid. Ook als mensen iets vertellen... en dan om de zin zoiets zeggen van... He? Mm He? -hmm. Om hun verhaal te bekrachtigen huh? waarschijnlijk of zo. Huh? Ja, er zijn ze iets aan het vertellen... en dan komt er altijd van... Huh? achteraf... Hmm. Er is één sportcommentator. Ja? Zaterdagmiddag. Hoort hij bij de vaste gasten van een sportprogramma. En dan uh -huh. doet ze verhaal. En dan vertelt hij wat. En dan is het van bla bla bla. bla, bla Hé? Uh -huh. uh -huh. Dat leidt op den duur zo erg af. Dat ik alleen nog maar op dat hé? Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Daar zit ik dan weer mee. Maar gelukkig. Er zit nog steeds een knop. Uh -huh. Hij heeft dus zo'n uh, ding. de dat klopt nogal. Ja, dat is echt... Een... Oude wens, Weet je, uh, erger, erger op tv. Uh, ook vooral reclames, weet je wel. Er zijn reclames waar ik... de groene geel aan zou kunnen gaan ergeren. Maar dat, uh, dat doe ik gewoon maar niet, weet je. Want dan zijn ze voor, voor bedoeld, echt. Omdat je dan het merk gewoon goed in je opneemt, weet je wel. Omdat je je zoveel ja, aandacht van besteedt. Ja. En we taak... zijn dus getraind om dat mm. dingen gewoon te negeren. Ja, maar, maar we, zijn we zijn ook, ook getraind om ja, nee, dingen te ergeren. Ja, dat betekent ook iets heel anders. Hè? Dat je leven, die normaal zonder reclame is... en veel meer rust heeft... nu komen al die boodschappen van al die bedrijven kom je naar toe. Er zijn weinig. Guus is een redelijk reclamevrij gebied. Maar um, je kijkt naar een film... Wacht even, wacht even, wacht klaar. even. Ogenblikje, tijd voor een reclame. Komt reclame erin? Tijd voor een reclame. Ja, dat, dat ja. Is, ja. Tijd voor een reclame. Ja, dat heb je soms Weet van. Weet je wat zonde is? Nou? Boter op je kont smeren en droog brood eten. Dit was een mededeling voor de Goede Zaak. Van Albert de Ja. Een, Hoe spreek je dat uit? Albert de Ik heb het goed uitgesproken. Nog een keertje dan? Albert de ja. Doe eens mee. Hey. Hey, wat, ja, nou, een gee. Ja, mijn check in Nee, wat leuk. fantastisch. Wat Kus, van cursus. <laughs> wat, ja, wat, ja, wat zal die. Het is een houden hier. Ja, van gaat wel Ach, ja van Jan Steen. Dat vind, ja, dat vind ik eigenlijk... Jij durft het, hè? Maar ook eventjes tussen de meest. De langste Even de tekst van... Ja. Dat liedje van Heiden. Heiden, je wel Heiden. Dat liedje speel je vaak. Dat is toch oh. ja. van God? Ja. Nee, nee, dat is een hele andere. Dat speelt er niet. Nee, niet? Nee, goed. Hij speelt iets wat erop lijkt. Niet. Nee, dat weet je niet al niet. Oké, dankjewel. Gaan we weer even zitten. slecht tegen, want ik blijf een man, hè? een mannetjes sputter. Ja, sputter tegen. Of is het een putter? Maar je sputter tegen als een mannetje sputter. Uh, ik ben het er altijd uh, niet mee eens, want uh, dan leer je er het meeste van. Als je begint met van, oh, oké, okay, dan leer je er niks van. Je moet altijd zeggen, nee, vind ik vind geen goed idee. En daarna moet je gaan verzinnen waarom het geen goed idee is. En dan kom je vaak op hele goede ideeën. Dat is echt iets wat de meeste mensen vergeten, dat meen ik zie je. Ja, is is vol in dit land. Ja. En helaas geen Jopko. Ja, ik vind het toch jammer. Maar ik vind het geen politicus. Dat is jammer. Het is een hele goede minister-president. Hij is een hele goede bestuurder. Dat wel. Maar hij heeft geen auto. Geen, uh, wat, heeft, wat heeft dat er meer mee te maken? Ja, met een bestuurder wel heel ja, veel. Ja, hij ja, heeft geen auto. Oh, heb je wel genoeg drivers op dit moment? -hmm. Mm -hmm. je, je was er net nog met een paar bezig. Nou kom op, D, C, C, D. Ja of C, F, C, C, G, Of iets met een 6-8. Beetje zo'n slow blues. Oh nee, dan moet hij het heel moeilijk gaan uitleggen. 6-8. Nee, mijn aansteken is denk ik. Huilen. Hij is nou al helemaal rood. Nee, dat is voor jou. Nee. Hij is helemaal leuk. Ik ga het ooit eens gemaakt hebben. Hij schrok zich een moedje, dus ik zal het opladen. Je wordt geboren, dat is je lot, ochtendgloren dat lichter wordt, de middag komt, de avond wacht, uiteindelijk komt de nacht, ik zoek een plek waar ik mezelf kan zijn, waar mijn ideeën kunnen stromen. een couplet, een refrein, in mijn omgeving, in mijn dromen. Regenzon, lente wordt zomer, de herfst, een bladeren tapijt, de wind waait, de herfst gaat. Daarna de winter, tijd is kort, laat we het wel een goed besteden, voordat je het weet. Ben je verleden, tijd is kort. Tijd is kort, is dat geen goede reden? Het hier en nu te beleven. Bidu, bidu, bidu, bidu. Huilen, mijn ogen schoon, dan zie ik de rode draad die gaat naar een plek waar ik mezelf kan zijn, waar mijn ideeën zullen stromen. Voel me goed, voel me vrij, mijn omgeving, mijn dromen, mijn beleving. Want de tijd is kort, laten we hem goed beleden. Voordat je het weet, ben je verleden. Tijd is kort, is dat geen goede reden, het hier en nu te beleven? Tijd is kort, tijd is kort, tijd is kort. De vraag is op de chat dus nu, want het is dus duidelijk nog steeds niet een mannenprogramma. Ik weet niet wat, wat jullie doen, eh, gewoon gemiddeld overdag. Maar eh, het moet dus meer een mannenprogramma worden. Want als er ook op, op deze chat gesproken wordt over het uitwisselen van anthracietkleurige mayo's. Dat <lacht> hebben het met ballet te maken. Dan wordt het hoog tijd dat men het gaat hebben over het uitwisselen van lichaamsapp. Oké, okay, uh, dames en heren, wij zitten er helemaal klaar voor. Handschap, uh, nu, is, is, is, is er nog muziek. En uh, zijn er nog lichaamssappen? Ja, er is bijvoorbeeld uitwisseling van lichaamssappen mogelijk door de tongs Dat is alleen. Dat is ook een liedje, ja. Een maar kom maar op met... Uh, like a sex machine. Oké. Okay. If you know what I mean. Don't have to be the phone to turn me out. smile at me My world turns around I'm as happy as can be I don't ...van gisteren. Dat ja, is Gert Fred, <tie> <nemen>. <tie> yes. Ja, ja, ja, ja. Het begint eindelijk een beetje een soort van mannenprogramma. Toch? Nee, nee, nee, nee. Nee? nee? nee, nee, nee. Uh, voetbal, nee, dus, daar moeten we het ook nog over hebben. Je wilt te hard het gat. Het gewoon niet zo. Niet. Nee. Dit kan nooit een dat... echt goed mannenprogramma worden? Als je continu dat zegt, dan gaat het nooit iets worden. Nou, dit is echt een mannenprogramma? Ja. ja, goed. Als je, dan, dan heb ik het okay. je het verkeerd begrepen. Oké. Er wordt even nagedacht over hele type zaken. Zaken die ook jou en je kunnen raden. Het is soms mooi. Het is soms maar Het is soms Kan deze even? Alles gaaf. hier. Slaan. Nee, je bent te vroeg. De wint je te vroeg. Ik wil graag het even met combinatie met de. Lyrische, lyriek. Wat ga je nou doen? Ja, niet doen? Nee? Ja, nee, doen we dan. Oké, zo dan. Oké, ja, ja. Dat is ook, zo, ook weer man zo die kunnen niks ja. gewoon zo in een eentje Kun je het hierop intikken of moet is het gewoon in je eentje? Het is goochelig. Gogel maar. Wat moet je ja. altijd je Facebook hebben, jongen? Dat is ja, een Dat is altijd heel, heel belangrijk. Tuurlijk is het heel belangrijk. Nou, want nou, dus, daar zijn ze nu aan meeluisteren. Gaat dus. het echt dus, uh, <coughs> Zo doen Zodoende kun je dus een heleboel meer You'll luisteren. One Town Lukt het Oh jee. Alles stil. This is Down. From the train And there to meet me Is my mama And my papa Down the road I look in Derren's Mary Hair of gold and lips like Cherries girl Zo, heel feet. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, moet nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ik Yet it, it, it comes true that you love me as I do. love you yeah. mm -hmm. Somewhere, Somewhere there's music, out here and fall. far Somewhere, Somewhere there's heaven, heaven. it's where yes, you are The, the dark, dark, is is dark, dark, dark and night will shine, dark, shine dark, if you come in soon and After you know, feel roof, no more heart, there. how high the world Somewhere where does music go? a good let you know, the text better by us. Somewhere there's <laughs> music, how <laughs> faint the tune. Somewhere there's heaven, how hide the moon. De the darkest night will shine the message. And the real High Moon. Nou. Geweldig. Dat is echt van kwaliteit. Ja. Ja. Geweldig, geweldig. Dat is geweldig, ja. vlois, geweldig. geweldig. Ja, ik vond jullie ook geweldig? Ja, het is Blijf. echt fantastisch al... Ik ben zo blij. <laughs> Dit is weer geheel een eigen aanpassing van het geheel. En dat betekent dus eigenlijk wel het meest moderne liedje wat er maar is. Zouden kunnen spelen. En kunnen zingen. Dat heb ik gedaan. Om, omdat we, het, we zijn het zelf. Ik vond uh, ook die uh, kinderliedjes. We hebben ze zo waren leuk. Vanaf. Die kinderliedjes. Heb je nog kinderliedjes? Ja, ik zit erin. Zandag Altijd is kort, ja, is ziek. Midden in de week, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk. Met haar boek voor een Altijd is kort, ziek. Ja, Midden in de nee. week, maar zondags niet. En dat maar, zijn het daar zit een verborgen betekenis in dat lied, wist je dat? Ja, als het achteruit speelt, dan hoor je weg. Betekent... nee. nee. Altijd is Kortjakje ziek, dus ze ligt altijd op haar rug. Ja, Midden in de week, dan werkt ze, maar zondags niet. Zondags gaat zij naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Nou dat is een mannenonderwerp, het is een hoer, het is een hoer. Spreken is zilver, dus ze gaat... Biechten naar de kerk. En zoals je weet, de katholieke kerk die zegt: van oké, okay, je zeven wezen groetjes uh, en je bent vergeven voor een week lang. Nou, en als jij dit verhaal nu vertelt, zes groetjes voor jou. Oké, okay. uh, ik weet niet meer hoe het moet. Wees goed, Maria, vol van genade. zegen deze spijzen aan. Ja, laten we dat. Uh, ja. nee, dat is, uh, ja moeder van God is zo komt daar nog Ja, precies. En die, die, die, die katholieken hebben daar gewoon een potje over gemaakt. Maar zegt, die moeder van God is geen potje, toch? Nee, nee, nee. nee dat is een band. Sorry. Nee. pan. Sorry. Pan? is trouwens het pan. wel het begin van uh, het Feest. beeld van de duivel. Nee, dat is een bosgeid. Nee, nee, nee. pan is een bosgeid. Ja, nee, ban, pan is ook een beetje met die vorens en zo. En een beetje satanisch lachje. Even, inderdaad. Ik moet echt geloven of ze waar is. Ja, ja oké. Okay. Nee, zo werkt het hier dus. Jammer dat er geen beeld bij is. Dat is beter. Het is wel een asselijk ja, beeld. Een is, is, is eigenlijk een faun. Ja, een faun. Een bos. Uh, bos. En een soort uh, mythisch wezen. boswezen zoals de elfen. We hebben het nou al over potten gehad over mythen. Ik, ik, waar pannen... gaan we het nog meer over hebben? Want de Duitse huurprijzen ben ik dus echt niet in geïnteresseerd. Huurprijs nee. van wat? Je moet echt gewoon verwerken van twee uur voor. Mieten zeiden we net. Mieten ja. ja, is een huur ja. in het Duits. Oh. Oh. Nee, nee, nou, ik moet ook zijn. alle grapjes ja, aantrekken. Ja, dat, dat, dat, dat je ontmoeten, mythen Praat vindt. ik nou echt veel te snel? Nee, je bent gewoon in een andere wereld. En af en toe moeten we jou de brug trekken naar waar je werkelijk bent. En dat is in een mannenwereld. Juist. Ja. Ja, <laughs> Welkom mannen van, van de gehele aardkloof. It's a man's world. We nee, zijn hier. met Herman trouwens. Die, die, doet ja, her, Herman uh, die doet het. En uh, die is er ook. En je kan live tegen Herman wat zeggen. Nou Herman. Ik hoop dat je weer een mooie uh, avond van gaat maken. Nee, zeg nou even iets leukers tegen Herman. Oh Herman de sterkte met, uh, met de aardbeving. Overstromingen. En, ja dat is de vrouw natuurlijk. Ja. Maar het gaat goed ermee? Ja dat moet. Kun je allemaal live. Het is allemaal live hè. Nou ik hoop dat het goed gaat met hem. Ja. Met Moira ook. Oh. Uh, ja, ja dat is gewoon wat ik hoop en, en, en, en hoe jij dat wil dat ik invul ik, ik wil het dat het helemaal niet dat je het invult het in, ik wil dat het helemaal zet. niet ingevuld zien eigenlijk ik vond het al mooi genoeg nou dan waarom zou ik dat nog willen invullen nou het is ook niet voor jou het is voor Herman bedoeld oké okay, vertel het dan even tegen wat Herman gewoon... je zit mij aan te kijken ik, uh... Herman zit hier Herman zit daar niet ja, die zit daar wel. Dan moet ik de chat hier open gooien dan. Wil je dat, is dat wat je wilt? Is dat wat je wilt? Nee, nee. Die is open. Die staat ja, over nou hier ergens. ergens ja, dan moet je hier ergens zien. Ja, als je, je dat daarin is. gaat, dan is de chat al open. Let op. Oh. Ja, heus wel beter. Zie je? Dat je ook nog direct antwoord krijgt. Het is echt live. Oh, mooi zo. Dus je hebt echt contact met Nieuw-Zeeland. En dat kunnen alleen mannen. Ja, alleen... Vrouwen die kunnen dat alleen maar als medium. Nou, dat is Wij een kunnen schoen. het echt hey, ik ben, gewoon... Ik heb, een nieuw, ik heb een nieuw complimentje voor vrouwen bedacht. Een oh, lieve mensen, lieve alsjeblieft. Mensen. Als u nu luistert en u bent geen vrouw. <coughs> uh, ik beveel u aan uh, nu niet te luisteren. Want er gaat hier iemand ongelooflijke flegmatische opmerkingen maken. Want ik De weet nou dat het slijmbrug is. Precies slijmerig, ja klopt. Hele goede, goede aanpak. Ja. Nee, dus het <laughs> grappige is dat uh, uh, voorheen was het dat rationeel denken en logica... Was typisch iets wat mannen deden en vrouwen, ja, die waren toch irrationele wezens. Dat is toch een aardig eh, ingedoctrineerde uitspraak. Maar juist dat irrationele zogenaamd, het eh, omgaan met je gevoelens, is iets in deze complexe samenleving van enorm belang. In deze en... complexe samenleving? Ik vond dat je het ontzettend goed uitdrukt. Goed, ik heb gezegd. Ja, als je er weer gaat pakken... Oh ja, ja, ja, dat ging toch ja, weer zo nou, niet het Gewoon de, dat is juist, gewoon de kracht bijzetten. Ik heb gezegd wat ik wil zeggen, en jij ging het daarna doorheen. Nou, klaar. Ik ging het daarna pas doorheen. Nou, dus ik heb het gezegd. Je had het al gezegd. Ja, dus dat, dat juist maar geef dat dan de volgende keer aan. Nee, dan dan was als je verhaal gaat praten, dan geef je het ook verhaal. Teken. En dan kan jij niet tegen. Jij kan er niet tegen als ze door je, dat, je verhaal, dat, dat, verhaal emoties, heen praten. Jij ja, vindt je het ontzettend vreselijk als mensen door je verhaal heen praten. Ik vind het zo onbegrijpelijk. Hoe kun jij dat nou vreselijk vinden, man? Het is gewoon ontzettend belangrijk dat gewoon af en toe mensen je onderbreken en gewoon soms even en gewoon wat verzet. Op een gegeven moment wordt het voor de mensen zo moment... Dat je bezig belangrijk. zijn met dus dingen ontploren. waarvan met wij zelf helemaal niet meer weten waar ze mee bezig zijn en doen En dan kun je het zeggen dus van. Praat eens wat vaker, door elkaar heen. Op van je eigen wil. dat was. het. Hè? Ja precies. Nee. toch goed verstaan. Ja. ja, dit is ook heel interessant wat dit. De <laughs> ken Hans is zich lekker eigen, want die heeft er een hekel door elkaar heen praten. Dat is leuk, hoor Als ik nou ja, ja. hier op programma luister, dan moet ik zeggen dat ik al vrij snel weg ben als mensen door kan heen beginnen het heeft ook wel iets het heeft ook wel iets zo van, uh... een andere leuke truc is met praatradio is dat je zelf een andere kanaal eronder zet ik heb bijvoorbeeld drone stations een geluid van soundscapes geen ritme, geen muzieknootjes maar een beetje geluid van de trein die voorbij gaat in combinatie met de wasmachine die dan heel erg leuk met elkaar klinkt en daarna krijg je opeens een, een, een, een oude staande klok die tikt en uh, in de verte uh, blaft een hond daar kun je een hele leuke combinatie van maken daar kun je een hele le le leuk werk van maken maar het gaat heel langzaam maar als je dan talk radio over, overheen hebt dan heb je opeens een radio met de betekenis want wat betekent die hond dan in het gesprek of wat deed dan die, uh, die klok was dat de klok of, uh, ondersteuning van het politieke gesprek wat ze daar voerden? dus dames en heren als u een leuke uh, experiment wilt doen luistert u eens naar dronezone d-r-o-n-e-z-o-n-e of andere soundscapes, dat is typisch iets wat je kunt vinden op Google. Ik zal het langzaam zeggen, want ik ben aan het radelen. Er bestaat een muziekstroming die niet gebaseerd is op ritme en melodie. En deze stroming kun je vinden onder drone, D-R-O-N-E, of onder soundscapes. <klaars> Hij is de zon, hij is de maan. Gelegenheid Straalt hij haar aan ik dus drie, misschien vier maanden op zoek naar goud. Op de dag dat ik mijn eerste broodje goud vond, was mijn water op. En ik moest dus nog terug maar waarheen. Aangeduid met pijlen en strepen en allerlei geknakte takjes die misschien op de weg zou liggen als het daar als enige overeen ging, maar dat was dus niet zo. Er waren samen met mij wel honderden mensen op zoek naar Goudkoorts. Een hele nieuwe bron ontspruiten aan de dorre droge aarde Wij bedanken samen het paard en ik Oh nee, wij bedanken niet mijn paard en ik Maar wij bedanken de zon Die onze licht deed zien en de bron deed ontspruiten Uit de dorre aarde Maar als je nou nog denkt dat het ergens dan uh, heb ik voor echt alles waarde. En in zo'n wereld wil ik ook leven. Ik doe daar nog in geloven. Alles is waardevol. Vraag het dan ook, blauw het dan ook, dan ook. U betoet het dan ook. Hallo. Hallo. Spreek ik nu met uh, Picio? Picio? Hallo? Hallo? Hallo? Het is geel gekleurd. Goud. Nou, er zijn nu door jouw kloppen... zijn er een heleboel dingen in een keer geel gekleurd. Check. Dus nou moet ik even kijken, wat is dit? Oké. Okay. Er wordt getrold. Uh, iets rechtzetten En uh, door een andere dikke Leo oké, okay. mm. nou dat hebben wij dan weer als privéberichtjes hebben we dat dan weer gehad eh, dan gaan we weer terug naar de chat zo nou ben jij weer Techniet, nerd, freak maar ze zijn niet geldig. je hebt je haar niet geborsteld, dat zou je doen maar ik kan er wel een beetje grof zo doen. Nee, ik, nee, ik, nou, nee, voor nee, jou, nee. Speciaal nee, voor jou, bof. Kom op, als Dit ik er nou een, een beetje spannend bij kijk. Het. Laat mij er nou even is een, een beetje ja, spannend ja, bij kijken. Ja, ja. Goed kijken, goed kijken, ja. ja dat ja, doe zo. Nou, ja, oké. Okay. En de klitten zie je dan vast van. Oh, dat ziet er wel ah, ook heel goed. Hè? Nou, dat. Uh, ja. Dit <laughs> is wat betovend iets. Die zitten? Ja, dat is een stukken beter. Het idee? Ja, het idee is goed, en vooral de blik is uh, doet. Uh, ja. Ja? En okay. nog een liedjesliedje van de Flores naar de... Een liedjesliedje van de Flores? Oh, dat oh, is uh, oh, 17. Ik dat 17. Or... Oh jee, dan moet je eerst weten of die dat kan, hè? Er worden hier weer teksten gezocht. Die mannen kunnen ook niks alleen, hè? Nee, dat betekent dat je gewoon goed onderbouwd. Er is nu iemand op de chat die heeft een leuke naam, die heet Albert W.C. Dat vind ik eigenlijk een soort stortbak. Dat is wat anders dan een platte bak. Het is een stortbak. W.C. W.C. Watercloset. Oftewel, we zien Albert nu twee keer. op W.C. Als het waar I learned the truth at 17 okay. That love was meant for beauty queens And high school girls with clear skills skin smiles Who'd married early on and then retired The valentines I never knew The Friday night charades of you were spent on one more beautiful At 17 I learned the truth And those of us with raver's faces, lacking in the social graces, desperately remain at home, inventing lovers on the phone. Hello. Who called to say come dance with me? And number fake shake It isn't all it seems. Obsessions, ne? Met niet van. Oh, die ken ik op. Blik op het rekken. Nee, nee, voor je. Nee. Ik ook. Zoiets. la la Da, da, da, da, da, da, da. Inventing lovers, wonderful. Da, da, da, da, da, da. Nou, kijk die engel he. Wow. Ja, wow. ja, ik heb mijn haar haren uh, niet voor mij, Ja, maar goed, is dat dus dat is een. Uh, ja. Ik ook niet. Nee, niet meer, maar... uh, mooi he. het is een malle programma, geen kwijnenbal op programma. Het is niet flegmatisch. Nou ja, je, je bent niet echt sanguin in dit geval. Meer een, een, een, een, een noordcalsior, zeg maar. Een, een, ik ben een, heet wat... gebakerd, man. Ja, dat kan me nog wel. Van en dat was, was en... lekker toen ik zo klein was en ik werd heet gebakerd. Dan was ik dus helemaal zo ingebonden in, allemaal en bij het mijn handen. Ja. En kon ik daar lekker niks doen. En, en, en sindsdien ben ik daar heel goed in. Op de mindering van ja, de ik ga van jou zo'n dingetje draaien. Nou, van dat blauw nou nou. hè? Dat Wees mag ontwijnen. maar als maar maar van mijn dingetje afblijven. Ja, ik ga niet aan je andere haartjes zitten. Ik ga gewoon in dit haartje zitten die al mooi gestinkt zijn door de weduwe. Oké. Okay. Van de Rising Hope. Oké. Okay. Dat de een Nederlandse schip zijn geweest, de Rising Hope. Dat uh, vast wel. Want het is iets, als je gewoon een wc hebt waar ze vroeger, dus hadden ze geen watercloset, zou ik maar zeggen. Dat gaat er spoelde niks weg en dan had je dus eigenlijk een rising hope op een gegeven moment zat je dus op, op die wc en dan had je, je dus een ongelopen vissen komt terwijl je nog niks gedaan had ja, maar een ja. rising hope ja, maar het leuke is dat je dus gewoon draag van een andere gaat. en dan ga je die keelgraaf voor een ander vatten er zo in nee, maar, maar, maar nou ga je niet meer zingen hè? Nee, die mag wel even dat klikje doen. Okay, zo. Nee. Geen muziek opklikken. Nee, ga muziek klikken, anders ga ik nee, het nee, doen hoor. Nee, nee, we gaan helemaal we op. Wel, dit, ik ga nu ook niet, niet doen. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Nou, het is zo'n knote van mij. Ik schaam me voor mezelf. Nee, gelukkig. It seems so far away. Now it seems as they are here to stay. Excellent so Oh, <laughs> <No>. <laughs> Ja, dus ook, dat, en, dat, bent, dat is ook een beetje ja. ja, het is een beetje maar ik kan -Nee het niet vergeten. Blackbird. Door self gecoverd en, de, dus een, en zo, het is een hele, heel populair liedje geweest. En The Old Man on the Hill dat is ook wel een bekende cover. The Fool on the Hill. On the Fool ja, natuurlijk. And then and only people, we do over in Frankfurt, ik and lonely people. Minder worden en zo, van je lichaamsgewicht. Uh, vast ja, ja, ja. ook wel eens eventjes iets kunnen zijn. Ja. Ofwel gewoon.. Hé, uh, ja, laten we ja, zien ja. de, Ojas. Je dat je dat ja. aan kunt, want minder Hallo even. Ojas! Verschillende redenen maar eigenlijk is het gewoon. Uh, na een. Oh. Oké, okay. nou dat was Ojas even. Maar Ojas is niet helemaal. Deze nee, nee, nee maar nee, het is toch wel leuk dat Ojas er even was. Ojas was even aan het spelen. En dat wij ook aan spelen. Ga je zo met je vrienden op? Nou ja, weet je wat het probleem is? Kijk, Herman is ook een vriend van mij. <tied> Hallo, Herman. Ik wacht op u. Ik hoop dat het heel mooi gaat. Ai, ai, ai. Hij zet zijn centraal en hij is er niet. <laughs> <laughs> I start la repeat, so la la la la I'm gonna